Met het NOS-journaal. Bij de schietpartij gisteren in Alfa de Dode 17 gewonden gevallen. 12 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zei op een persconferentie dat de doden, naast de dader, drie mannen en drie vrouwen zijn. De leeftijden lopen uiteen van 42 tot 91 jaar. Ze wonen allemaal in Alfa, een van hen was van Syrische afkomst.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 Sinds vrijdag verzamelen zich weer veel mensen op het centrale Tagrierplein in Cairo. Zij ze dat Mubarak en leden van zijn regime worden vervolgd voor corruptie. De wielerklassieker Parijs Roubaix is gewonnen door de Belg Johan van Summeren. Fabian Cancellara uit Zwitserland werd tweede, de Nederlander Maarten Charlinghi werd derde. Van Summeren sprong in de slotfase weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de finish. In de Eredivisie heeft Ajax de achterstand op koploper FC Twente verkleind tot drie punten. In de arena won Ajax met 2-0 van FC Groningen. FC Twente speelde in Enschede 1-1 gelijk tegen Rode JC. FC Utrecht verloor thuis met 4-0 van Feyenoord. PSV speelt op dit moment tegen Hederveen. Bij winst van de Eindhovenaren kunnen ze de leiding in de Eredivisie weer overnemen van Twente. Het weer. Zonnig met een paar sluierwolken. Vanavond koelt het snel af tot 3 graden landinwaarts. Aan de kust is het een graad of 5. Morgen opnieuw zonnig en warm met 15 graden in het noorden. Tot 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie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 80. Dat is het jaar waar waaruit deze plaat kwam. Phil Collins en uh, Phil Bailey en uh, Easy Lover. Zo, goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 9 april 2011. De tijd Rudy Het is alweer bijna zomer Het is alweer bijna zomer Maar als je nu naar buiten kijkt Dan is het eigenlijk al zomer Het lekkere ja. lente weer uh, Het zonnetje straalt Iedereen is vrolijk Het is warm En ik ga vanavond barbecuen En dat is toch wat Jij gaat barbecue, hè? Ja ik ben morgen hè? Alvast gefeliciteerd Dank Rudy En we gaan met een uh, Ja we gaan gewoon met een paar vrienden Gaan we gewoon lekker barbecuen En uh, we zien wel wat er uh... En ik ben gewoon niet uitgaan Ja wat maar je bent van harte welkom Roy Je bent van harte welkom gezellig langs. Niet dat iedereen die luistert langskomen, want zoveel vlees <laughs> hebben we ook en niet. Maar uh, ja, dat wordt wel heel gezellig, denk ik. Nou, dat klinkt allemaal gezellig. Ja, wat niet zo gezellig is, is natuurlijk wat er in uh, Alfa aan de Rijn is gebeurd. En nee, ja het is verschrikkelijk, hè, dat er een man gewoon uh, uh, oh, uit het niets gewoon in een winkelcentrum met een mitrailleur gaat schieten ja. en dan gewoon zes doden en negen gewonden op dit moment. Belachelijk, hè? Ja, Misschien wil ik toch even de Twitter berichten van uh, iedereen uh, doornemen. Want uh, er zijn behoorlijk veel Twitter berichten. Want Twitter staat er echt vol Want Het staat op dit moment uh, op nummer 1 hè, over de tweets in Nederland. Ja. Uh, ja, Jan Slachter, uh, de grote baas van uh, Max Televisie. Of op, oproep Max. Uh, die vindt het uh, belachelijk dat uh, de Nederlandse zenders. zoals NOS en RTL4. Uh, um, uh, ja, heel erg laat inschakelen over deze ramp. Want de berichten komen snel naar buiten. Maar van hun was er nog niks naar buiten gehaald komen. RTL 4 geeft momenteel liever voorkeur voor teleshopping en gesponsorde jongen, programma's. Jongen, jongen. Ja, en uh, zo zijn er ja. ook nog vele andere berichten van bekend Nederland. En, uh, en ook onbekend uh, Nederland uh, natuurlijk. Zoals zangeres Naomi. Die kennen we natuurlijk wel. Ja. Die, uh, ja, die uh, haar tante werkte in dat winkelcentrum. Okay. En ze was blij dat uh, die uh, op, op, op dat moment niet werkte natuurlijk. Maar wel vele andere collega's. Volgens uh, Geen Stijl en Pony is het uh, iemand uh, die uh, te werken was voor uh, de militairen. Dus hij werkte bij de uh, ja. was voor Defensie in, aan het werk. Ja. Dus uh, en uh, op het NOS-nieuws uh, zegt ze op dit moment dat het om een blonde man gaat. En ja. normaal ja. wordt dat natuurlijk nog niet geweld. Het gaat normaal altijd om een Marokkaanse, Turkse uh, Nederlandse man bijvoorbeeld. Snap je normaal wil je alleen maar wat je bent uh, gezegd? Maar dit keer ging het om een blonde man. En mensen zijn daar toch een beetje verbaasd over. Nou, heel veel Twitterberichten en we zullen u zeker vandaag uh, een beetje op de hoogte houden van uh, deze ramp, uh, wat er uh, gebeurd is. En in ieder geval uh, ja, toch best wel veel mensen overleden door gewoon zo'n gek ja. in zo'n winkelcentrum. En als er nou nieuws is, dan houden we sowieso u op de hoogte van uh, nieuwe berichten die er uh, bekend zullen maken. Misschien vanavond niet meer, maar langzaam, want er zullen natuurlijk steeds meer berichten komen. Ja. Wie, uh, wie die man precies is, waarom die dat deed en dat soort dingen. En hoeveel slachtoffers zijn gevallen. Uh, ja, het is natuurlijk heel erg vreselijk. ...wat er allemaal is gebeurd. Ja, het is uh, zeker... Uh vreselijk um, zoiets, ja Het is een beetje Amerikaans. Hè, dat zulke ja. dingen gebeuren gebeurd, vaak ja. al meer in Amerika. En in Nederland zijn we toch niet zo echt veel uh, bekend uh, met dit soort uh, gevallen. En het is gewoon vreselijk wat er gebeurd is. Ja. Maar ja, we gaan ook weer verder met het programma natuurlijk. Ja, wat gaan we, wat doen? Gaan we doen? We gaan in ieder geval bellen natuurlijk met Popsoor Henry. Die zou hier vast nog wel even over terugkomen. Over dit onderwerp. Maar uh, verder uh, zal hij natuurlijk het showbiz nieuws uh, met u doornemen. Sterredons op ijs natuurlijk. Uh, X-Factor is er geweest. En de Sing-Off. Dus daar zou hij het vast wel allemaal weer over hebben. Want hij is daar natuurlijk gespecialiseerd in. Ja. Vanwege natuurlijk omdat hij zelf aan zo'n programma mee heeft gedaan. <lacht> verder zullen we veel uh, nieuws met u doornemen. We gaan natuurlijk nog veel over dit onderwerp praten vandaag. En uh, verder gaan we... Heb jij uh, nog leuke dingetjes vandaag? Want jij bent meestal van die grappige ja. filmpjes. Ik heb in ieder geval de toppersauditie. Die, uh, de eerste ja. die door is. Die wil ik, uh, en het zeker is een vrouw aan. hè? Het, het is, is een vrouw. vrouw. Ja. En die deed gewoon twee nummers door elkaar. Ja. Dat moet u zo meteen maar luisteren in deze uitzending. Twee uur zullen we zeker de aandacht gaan besteden. Ja, nou ja, we gaan wel kijken wat we gaan doen. Ik vind in ieder geval dat we wel een beetje een vrolijke uitzending uh, van uh, kunnen maken natuurlijk. Ook al, ook al om dit drama. Dus uh, blijf sowieso lekker luisteren. Laten we beginnen met een uh, grappig bericht. Amerikanen die een tatoeage van het logo van het kledenmerk Echo laten zetten, krijgen levenslang 20% korting.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 Is het toch een topband? De nieuwe single van Bluff. Hou vol, hou vast en daarvoor is Sila Green. En uh, Forget You. Ja, en uh, van de week uh, hebben we het er al over gehad een keer. Over de beste zangers van Nederland. Toen draaiden we natuurlijk het liedje met Lange Frans. En natuurlijk Annika Meijer. Yes. Wat uh, trouwens uh, op nummer 6 uh, is uh, binnengekomen in de top 40. Dus uh, dat is wel een heel mooi uh, nieuwtje. Want uh, deze single gaat uh, gewoon uh, rechtstreeks, als mensen gedownload hebben, naar Japan toe. Oké, okay. uh, oh dat wist we ja. niet. Nou, hierbij, dan weet je het. En verder, um, ja, we bouwen hem eigenlijk vorige week al draaien. Maar nu hebben we er gewoon even tijd voor. Dat is namelijk Lennis Grace. Hè? Ja. Die heeft het uh, liedje Afscheid tijdens de beste zangers van Nederland gezongen. Van Volumia. En um, wat een mooi nummer. Is ja en worden, hij he? staat gewoon op nummer 1 in de nummer single 1. top 100. Hè? Ja. En dat wil zeggen dat het alleen uh, als downloads zijn. Dus er geen singles verkocht. Alleen downloads. Er ja. downloads. Ja, ja. worden <laughs> geen singles meer verkocht. <laughs> nee ja dat is ook weer zo natuurlijk. Ja. Uh, iedereen download. Ja. Maar um, ja vorige week hadden we het eigenlijk al beloven. Maar er kwam helaas dat we geen tijd meer voor. Nee. Daarom nu, Glennis <laughs> Grace, dit. dit is afscheid. is dit goed zeggen. En het levert er toch veel optredens op. Dat is niet normaal. Ze is onder andere ook in de wereld door geweest. Uh, Gisteren of eergisteren. En als dus je ziet wat ze allemaal zegt op Twitter. Ja... Uh, buiten dat ze heel veel zegt op Twitter, zie ik ook dat ze heel veel, maar ook echt heel veel reacties krijgt op het nummer afscheid. En uh, niet alleen uh, reacties, maar ook gewoon huwelijks aanzoeken en zo. Nee, dat is een grapje. Maar uh, bijvoorbeeld uh, op 8 april Twitter ze. Uh, hou alles in de gaten? Want voor, het, voor iedereen reacties gegeven op, op Boulevard. News, Telegraaf, Q Music. 100% NL. En nog een keer Telegraaf. Po Nieuws en allerlei andere televisieprogramma's. Bedankt voor die, al, die, al die lieve reacties. Bijvoorbeeld, uh, hey guys, uh, even tussen ons. Maar jullie hebben zo massaal gedownload dat het gewoon niet anders kon. Ik sta op nummer 1. Ja. En uh, nog misschien even leuk om even de reacties van uh, fans door te nemen. Dat, vind je dat ook nog even leuk, Rudy? Nou, ik vind het prima, jongen. Ik vind alles goed. Uh, hier bijvoorbeeld uh, van, uh, van Erik Burgers. Wow, ik geniet van dit nummer. En bijvoorbeeld van Henk Kastrikum. Ik kan niet stoppen met dit te draaien. Ja. Nou, uh, en ook Cool... En ook op YouTube, als je ziet wat voor reacties Het is al meer dan 100.000 keer bekeken Wow he. Ja en dat één filmpje, er zijn meerdere filmpjes Dus iedereen kijkt niet hetzelfde filmpje natuurlijk Maar onder andere wordt er gezegd Top gaat ze door Op bijvoorbeeld vertaalde liedje in het Engels En ze wordt een wereldster Echt te gek hè Glenis Grace en uh, Afscheid We gaan er veel van horen Ze verdient het ook Ze verdient het eigenlijk. zeker is Want Ze is ze zo goed En uh, wie weet gaat ze nu wel doorbreken Met een, echt een hele goede single Goedemiddag Entertainment weer met van Velsen This man with all the love that his heart can stand. Nee. It's home. En die boyen zitten rappers in de je no, yeah, hebt de bellen zijn de mij Je hebt je één moment Heb die rappers aan de lijn Telemarketing, ja, ik hou ze aan de lijn En het zijn geen honden Maar ik hou ze aan de lijn Sonja bakken, ja, ik hou ze aan de lijn Man, ik durf veel te Man, ze houden me niet bij Je bent weg Ey niet En die die ik kan tippen Aan de zwakken die ik heb Ey hey, Schatje, fuck me mij maar al nou die rappers die zijn nep Ey hey, Baby, kom me zien, laat me je zeggen wat ik heb Ey Ik heb mijn broek laag per laag Ja, yep, iedereen roept. Hey stop iedereen roept stop ze kijken me aan moet zijn yeah wat jij hart moet zijn En bij deze wil ik iedereen Mijn excuses aanbieden Ik had nooit zo'n fucking Doberupper moeten zijn Maar dat spijt me Homie begrijp me Als jij het niet doet Doe ik het voor ons spijt Ik ga veel te hard Zat je blij bij me Anders ben ik weg Ja yeah, anders ben ik blij. Peace What the boo is het wie, wie, wie is het Fans in de game Die kunnen me niet missen Rappers in de game Die kunnen me niet dissen En als ik me niet vergis Dan kan ik me niet vergissen Ik ben aan Ja, yep, ik ben moeilijk Ja ik ben een bom En ik doe niet eens moeite Baby de voel me Maar raak me niet aan Dus pak pak spullen, nigga, begaan. En spullen mijn weg, Je niemand die de die ik heb. voor mijn man, die die, ey, ey. die, die zijn nep. Ey, ey. Baby, kom zielen, je wat ik Ik heb petlaag, iedereen Stop. Eeeh. Ik iedereen roept. Hey, hey, hey. Ja, dat is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 ik ben, Ik ben weg. Vijf minuten duurde het voordat het concert van Adele was uitverkocht in de Amsterdamse Pa, uh, Paradiso. En uh, ja, gisteren was het dan zo ver. Ze stond daar en het, uh, de reacties waren zo ontzettend goed. En ze was zo erg, uh, zo erg lekker bezig. En ze heeft natuurlijk ook een nieuw album uit 21. En um, ja, iedereen was heel erg blij met haar. Gisteren dus in uh, Paradiso. Um, nou hebben we daar wel wat fragmenten van. Alleen, dat zijn niet echt hele goede, uh, van hele goede kwaliteit. Nou hebben we een ander filmpje gevonden. Uh, fragment slash filmpje. Dat was tijdens de Brit Awards. Vorige week was dat. En daar zong ze het Someone Like You staat ook op het album van Adele genaamd 21. Nou, luister even, dit is Adele en uh, Someone Like You live tijdens de Brit Awards 2011.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 I'll soon Rollende tranen over haar wangen Mooi toch? Ja, het is echt, echt een heel mooi nummer Someone Like You van Adele en, uh, Live opgenomen tijdens de Brit Awards 2011 en ze doet het goed, hoor. Wat mij betreft is ze dit moment uh, denk ik wel de beste zangeres van de wereld. Goedemiddag, je luistert naar uh, Entertainment View. Het is 9 april 2011. En we gaan door met het volgende liedje. En die is lekker, hoor. Dit is de jeugd van tegenwoordig. En sterrenstof. Kijk je grappie, leuk zoet als een sappie.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 Ik kijk omhoog, de pillen worden groot, de wereld is mijn bladjar. Op je bolle pips, na rollend de afstand van je hele lichaam. Ze is van spijt, klassen. Oh, warm omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, naar omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, tijd Als je naar je kijkt,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 Zoals ik ik nooit dat dan weet je dat ik ergens geen Dan ben ik kapot, in dat als de stier Dan ben ik leuk zo in de tijd met ruimte van mijn nek. Two minds were gone, but now it's too late. There's no escape from what they have done. Come on! april, dus volgende week um, woensdag staat deze gast Jameer Kwaai um, in Ahoy Rotterdam en dit was uh, Deeper Underground misschien wel volgend een uh, leuk en interessant berichtje want mannen die hun impulsen niet goed onder controle hebben gaan eerder vreemd dan mannen die even tot tien tellen in een moeilijke situatie, dus even tot tien tellen, misschien wel een uh, hele goede tip voor menig man hier in Zandvoort your smile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 Enemy. Wat een topplaat is het en wat een topband is het. En het gaat goed hoor met binnenkort weer hele grote optredens Onder andere in, hoi, in Ahoy. In Ahoi sorry. Oh ja, en uh, met uh, Ben Sanders in het voorprogramma. Ja, dat heeft ze gewoon hè. Ja. Hé, hey, het uh, eerste uur is alweer voorbij. We gaan uh, op naar het nieuws. En uh, tweede uur natuurlijk. Popster Henry en nog uh, veel meer nieuwtjes en uh, ongein en dat soort dingetjes. <laughs> En jij wil nog iets zeggen of? Uh, nee ik zeg gewoon tot zometeen de tweede uur entertainment for you. Oké okay, helemaal top. Nog even een kort stukje Stevie Wonder. En dit is Happy Birthday.